spoedige start. Kijk u naar het NOS Journaal. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om per vak collegegeld te betalen. Dat vinden de regeringspartijen VVD en PvdA die vandaag een motie indienen. In de Volkskrant schrijven ze dat ze de dromen en ambities van studenten centraal willen stellen, niet het financieringsmodel. Nu betalen studenten nog collegegeld van zo'n 2000 euro voor een heel jaar, ongeacht de vakken die ze volgen. In september begint al een proef op de UvA en de Hogeschool van Amsterdam. Duizend studenten kunnen daaraan meedoen. Het Front Nationaal van Marine Le Pen won gisteren een record aantal stemmen in de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk, maar in geen enkele regio werd een meerderheid behaald. Le Pen ziet het verlies niet als dramatisch, niets kan ontstoppen, zei ze. In de eerste ronde, vorige week, lag de rechtspopulistische partij nog in zes van de dertien regio's aan kop. De Franse socialistische premier, Wals, waarschuwt dat ultra-rechts een gevaar blijft. De CDU, de partij van de Duitse bondskanselier Merkel... houdt vandaag een top in Karlsruhe. De partijtop laat voorafgaand aan het congres weten... dat ze eensgezind zijn over het vluchtelingenbeleid. In de verklaring staat dat ze de instroom van vluchtelingen... merkbaar wil verminderen. Duitsland kan in de problemen komen als de stroom aanhoudt staat erin. Twitter is doelwit geweest van hackers. Volgens de berichtenserver zit mogelijk een overheidsinstantie erachter... en hadden ze het gemunt op telefoonnummers, e-mailadressen... en IP-adressen van gebruikers. Twitter heeft de betroffen personen van de account een waarschuwing gestuurd. Volgens het bedrijf gaat het om een kleine groep gebruikers en wordt de zaak nog onderzocht. De hockeyvrouwen van Argentinië hebben in eigen land de Hockey World League gewonnen. Nieuw-Zeeland werd met 5-1 verslagen. Dat land stond voor het eerst in de finale. Nederland legde zaterdag al beslag op de vijfde plaats. In de kwartfinales hadden de Oranjevrouwen al verloren van Argentinië. Het weer, vooral in het noorden, wat regen. In de loop van de dag vanuit het zuiden, wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen wolkenvelden, soms wat zon en vrijwel overal droog. Ook dan ongeveer 8 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en een stuk zachter. Dit was het NSDFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2, daar bos richting Amsterdam, een kapotte vrachtauto bij Maarsen. Vanaf nieuwe staat 3 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam, vanuit Den Haag, 5 kilometer bij Zoeterwoude. De A6 leden staat Muiden, over 8 kilometer vanaf Almere Buitenwest tot Muidenberg. A9, ook maar Amstelveen, bij Battenverdorp, 7 kilometer. De A13 naar Rotterdam staat helemaal vol, vanaf Prins Klausplein tot knoop in Klein-Polderplein. Een ongeluk op de A20 naar Gouda is daarvan de oorzaak. Er staat 6 kilometer bij Rotterdam Centrum, twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Baden-Ooien over 10 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij de Noordtunnel vanaf harningsveld giessendam 14 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht, er staat een kapotte vrachtauto. Op de A27 Breda richting Utrecht. Vanaf Geertruinenberg tot industrieterrein Avelingen de rijden over 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Rob, ja, goedemiddag, welkom. livenl -live Dat zie je, je er goed uit ja, vandaag, ja, ja. Albert-Jan. Je moet er wel vlug bij eens wezen. Ja, ja, heel anders vlug, anders heb je zo'n trui niet meer. Nee, hoor. dat is waar. En die van jou is ook al helemaal ja. niet, uh, niet, niet lelijk. Nee, mooi hè? Heel mooi. mooi. Heel mooi.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 the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 That we leven in een heel, heel much better dan toen we hier 11,5 jaar geleden kwamen. ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. Al 25 jaar in Zandvoort met radio, tv en internet. En vergeet vooral onze CFM-app niet. hè. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je kan hem gaan downloaden. De singer van Sigala en The Easy Love. Nou ja, Albert de Gelder is inmiddels uh, aangeschoven, uh, Albert Young. Ja, Albert. Albert en Albert. Ja, we kennen elkaar. Ja. Goedemiddag, Albert. Dus we mogen je en jij zeggen. Absoluut, ja. Even een korte inleiding voor de luisteraars... die vorige week uh, het interview met jou uh, gemist hebben. Uh, een paar weken geleden was er een uh, artikel in de Zandvoortse korant en dat stond op consternatie om Jano. Ik had het artikel nog niet verder gelezen...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 Wat ook voor mij erg snel ging. En want Facebook is wel een medium. Ja, als, als, als, als je op Facebook komt, dan, ga, dan, dan, dan, dan gaat het met kan, een noodvaart. Het, he? Met een noodvaart ja, die, die je zelf ook niet meer in de hand hebt. He? Absoluut niet. Nee, nee. want het wat gebeurde eigenlijk al op maandag, op dinsdag. was ook dinsdag, eind, uh, vroeg in de ochtend zou ik maar zeggen... Jane of wilde uitgelaten. Toen werd er al verstaangegeven dat ook niet welkom was. Hm. En um, um, toen was het al het gebeuren. Wist ik nog niet. Hè? Dus ik woon pas dinsdagmiddag. Wat er aan de hand was, ja, dat heeft zich verder vormgegeven naar die petitie. Die petitie was voor mij ook een manier om, om het fatsoen uh, bij te houden... en, het, en mensen een, een geluid te kunnen geven van ja, hallo, we staan voor Jeno. Ja. Ja, dat, dat er meer dan 50 waren, want dat was mijn doelstelling. <lacht> ja. ik, denk, ik heb wel 50 zandvoorters achter me staan. Maar ja, het is iets breder geworden en dat ja. vond ik wel heel uh, hartverwarmend. Ho ho hoeveel steunbetuigingen is op die... 12.500 in de, de buurt nu. Dat is een, een, dat is een aantal... gigantisch aantal, hè? Ja, dat had je ook niet kunnen bevoeden nee, nee, toen nee, toe je, nee, toe je nee. daarmee begon. Maar het gaat even om, om het gaat de luisteraars natuurlijk om, om Geno. Kijk, het is, een, het is een bepaald soort ras wat de ruimte nodig heeft en hè, de, ja. de naar buiten moet. Iemand die er niets van weet, die zegt van het is een soort, soort poolhond, een arresleehond of een ja, sledehond.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 Zoals, uh, zoals een, uh, een Husky en een, uh, een Alaska-Malm, die willen veel meer gaan. Ja. En Jeno is meer de rem van de carreslee, moet ik maar zeggen. Dan lekker rustig lopen, genieten van het zonnetje, is mooi. Maar in dit stadium zou je graag... Uh, he, uh... Ervan uitgaande van de dingen die dan spelen. Maar goed, ja. je, Jane, je, in dit stadium zou ik graag het liefst gewoon met Jeno willen wandelen. Ja, zolang, als Jeno nog in Zandvoort is, wil ik eh, echt een oproep doen. Van, bel me alsjeblieft tot ik welkom ben. Eh, ik wil alleen maar Jeno uitlaten, zoals al die jaren, tot hij naar een plek gaat waar hij verder kan bestudeerd worden. wat de dierenbescherming graag wil. Ja.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 Uh, uh, uh, uh, asiel van Zandvoort ja, ja gaaf weet je, uh, uh, laat Jeno niet uit, uit de aandacht ontsnappen, want waar is ja. hij? Ja, dat, is, dat is het eerste wat je graag wil weten ik wil nu weten waar hij is ja. en dat, de afspraak is er ook en was er ook van, oké, okay, als Jeno weg is krijg je het te horen en als Jeno ergens is, krijg ik het horen en kan ik hem zien. En dan kan ik het aan iedereen melden. Ik ja. heb Jeno gezien en dat gaat goed met hem. Ja, en dat zei je vorige week ook heel mooi. van uh, uh, uh, Als Jeno de ruimte nodig heeft, dan zou ik er voor, zelfs voor gaan verhuizen. Ja. Ja, dat, dus ja, je liefde voor die hond gaat wel heel ver. Ja, maar het is een Akita. Ja. En, en die film is van de week weer uitgezonden. Dat, ja, en, ja, in een want... zekere zin, het is, het is een beetje geromantiseerd, uiteraard. Maar het is wel een hond die, die je kan pakken met je hart. Zoals ja. eigenlijk vele honden. Maar een Akita en een laske moeten huskies, die kunnen dat. Die hebben dat extra.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 Vooral de allerlaatste zin in dat liedje is eigenlijk voor iedereen die uh, de dieren, uh, de honden en uh, de mensen die Jane Warmhart hart toedragen. Is voor jullie allemaal. De Hier laatste is zin: Harry Jekkers en ik hou van mij. Ik hou van <tomst> mij. Hoor je nooit zingen?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 maar ik hou van jou, zeg ik, alleen maar voor de spiegel. Zo komt, ik hou van jou, weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Yeah, yeah. Want ik ben verreweg de leukste die ik kende. Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen. Ik blijf bij mij mezelf gewoon zo als ik ben. Want ik hou van jou. Tekent het meestal. Schat, hier heb je mijn problemen. Los maar op. Leven een hel. En ik verwacht van jou de heen. Ja. Jij geeft de hel weg, dankjewel zeg. rot lekker op. Ja. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Hou van jou joh, maak de ander overbodig.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 Dankjewel, sportief applausje. Richter, richter. Maar om even door te gaan. Het was voor mij niet genoeg één zo'n liedje. Ik... ik miste dat vak. Ik kan dat niet, hè. dat niks doen. Daar kan ik achter. Mijn vriendin, die kan goed niks doen. Die zit nog in Spanje. <lacht> maar die wou mij er dus zo lang mogelijk bij betrekken, hè. bij dat niks doen. Zij een heel leuk wijf, hè. En die had een oplossing. Die zegt, weet je wat, Harry, je mist gewoon dat verhalen vertellen aan mensen. Dat is je vak.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 Just a boy with a broken toy, all lost and gone. The of your so it's here I stand as a broken man, but I found. Deze seal blijft een lekkere metelplaats. Joh, dat is de seal van Shepard en Geronimo. De dag, ben ja, Albert-Jan, het is even naar half drie. Zullen we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen? ik hoop doen. dat je goed nieuws voor ons hebt. Nou, de, onze stagiaire vorige week had hadden we echt slecht weer. Ja, ik, denk, Ach, Godver, ik, ik doe het het deze week even be uh, iets beter, hopelijk. Maar goed, uh, het weerbeeld voor vandaag, 12 december. Vandaag is het een bewolkte dag en later vanmiddag gaat het weer regenen.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 En morgen doen we het gewoon weer, zo rond half drie. En dan bij Zandvoort op zondag. De heerlijke muziek tussen twee en vijf vanmiddag bij CFM Zandvoort en de omgeving. Een hele goede middag naar de radio aan. En dat vinden wij ook zo gezellig. Want de doobieburgers hoor je nu uit je speakers knallen. Hey!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 Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, er blijft geen mens meer binnen. Het land waars van de tuteling. een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens Dat is alweer een hele tijd geleden hè, dat er 15 miljoen mensen waren hier in Nederland. Fleisma <laughs> en Fantijnen uh, zongen erover. Ja, vandaag uh, hebben we niet alleen uh, de voetbalwedstrijd van uh, SV Sanford tegen Arsenal. <laughs> ja, ja mooi, mooi klinkt dat. <laughs> maar wel ook uh, de wedstrijd van de veteranen uh, 1. En uh, die is uh, gestart om half 1. Inmiddels ten einde. En? Tegen Martinez. Martinez uit. Altijd lastig. Oké, okay, en? 6-4, helaas verloren. Ach goos. Nou, oké. Okay. De van de veteranen 1 hebben de wedstrijd helaas. Vraag met FUS. Verlies moet afsluiten. Maar goed, uh, de ijsbaan is open vanaf 12 uur. is dus ja. goed nieuws toch? Oh, kijk! Ja, en uh, mensen kunnen zelfs uh, op de foto uh, in een echte heuse Snow Globe heet dat tegenwoordig. Vroeger was het gewoon zo'n zo zo potje waar als je goed schudde de sneeuw naar beneden kwam. Maar die kan op de foto en dan kan je die foto downloaden via het VVV. Maar vanaf 12 uur is hij open en van 4 tot 6 gaat hij weer dicht. Wat dan uh, in verband met de officiële opening om 5 uur. Goed, uh, nog meer goed nieuws uh, voor Zandvoort. De City Skyliner. Ooit van gehoord, Rob? Uh, ja, ik heb de foto gezien. Ja, mooi, dat Ziet er he? mooi uit. Uh, de City Skyliner is een mobiele uitkijktoren... die normaal gesproken alleen grote Europese steden aandoet... komt komend voorjaar mogelijk naar Zandvoort. Om dat te kunnen realiseren heeft het college van BMW... afgelopen week besloten bereid te zijn... om de toeristische trekpleister toe te staan. De toestemming om het apparaat te willen plaatsen... is een nieuw voorbeeld van de gemeente Zandvoort... in het hele pup up verhaal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 Allebei in de kerststemming, wat luik zeg. Oh. En er hoort ook kerstmuziek bij natuurlijk. It is Mariah Carey. En all I want for Christmas is you. Uh, Albert-Jan. Wie ja. mogen we daarvoor bedanken? Uh, nou, een aantal vrijwilligers, hè. Een aantal vrijwilligers? Ja, okay. Maria, Dolly, uh, meneer Bruist. Nee, heerlijk. Helemaal leuk. Het ziet er goed uit. CFM is klaar voor de kerst. En ook de NDAS uh, top 40 van de familiejaren gaat eraan komen. Heb jij mijn redactiewerk uh, overgenomen? Ja. Nou, hoe je kan stemmen, dat hoor je straks van Albert-Jan Vos. Ah, <laughs> maar eerst je gewoon weer een plaats. Ja, dan kaap ik hem niet weg voor je neus. Dank oh je. goed, hier is dan.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 Is a ghost town CFM is altijd gezellig, met heel veel gezellige muziek. En natuurlijk informatie voor Zandvoort en de regio. Je Adam Lambert en de Ghost Town. Ja, we hadden het net over de vinyljaren top 40, de eindejaars top 40, Albert-Jan. Klopt. Ja, want, uh, ja, er kan nog gestemd worden. Er kan nog gestemd worden, tot en met morgen. Uh, even uh, voor de luisteraars die het programma niet kennen. Uh, onze collega Ruud Janssen die heeft altijd op de woensdagmiddag van uh, 2 tot 4 de vinieljaren, en hij houdt dan het nieuwe viniel... wat uitkomt in de gaten. En hij draait natuurlijk ook viniel. Zo heeft hij ook het afgelopen jaar... Uh, tijdens dat programma viniel gedraaid. En die lijst die is gepubliceerd. En daar kunnen de luisteraars en uh, kijkers kunnen daar op stemmen. En uh, nog tot en met morgen. En uh, dan gaat hij de definitieve lijsten samenstellen. En aanstaande woensdag van 12 tot 5... u hoort het goed, 12 tot 5